De gemeente gaat aan u heen in vrede en draagt met u mee de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader... en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.